12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. 12 uur, dat betekent op veel plaatsen de traditionele nieuwjaarsduik. Zoals in Scheveningen. Verslaggever Hendrik Willemhoff. Zo is het daar. Een half minuutje geleden kwamen zo'n 10.000 maloten in zwembroeken en bikinis op me afgestormd. En die zitten nu allemaal in het water. En is even vragen hoe dat ging. Hoe was het? Ja, ah, prima. Oh, deze is wel heel relaxed. Nou, straks meer. Dankjewel. Verder in deze uitzending raart, likt de wonde na een groot ongeluk vannacht. En Noord-Koreaanse leider houdt nieuwjaarsreden. Het is bewolkt, hier en daar zijn er buien. In de loop van de middag van het westen uit droger. En er komt af en toe wat zon. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen bewolkt, overdag droog. S'avonds regen, 7 à 8 graden. En na morgen bewolkt en af en toe wat regen. Een grote klap voor het Friese dorp Raart. Vannacht raakten 17 mensen gewond toen een auto een groep omstanders schepte... die bij een vreugdevuur stonden te kijken. En onder de slachtoffers zijn ook een aantal mensen die ernstig gewond raakten. Op dit moment is er in Raart een bijeenkomst. Verslaggever Paulien Broekema, jij bent er al een tijdje. Hoe is het daar? Ik sta nu bij wat een vreugdevuur had moeten zijn. Het smelt nog wat in de berm resten van een vervrongen paraplu. Op het wegdek de sporen die de politie daar getekend heeft... waar de auto tot stilstand is gekomen. Een auto waarvan bewoners vertellen dat hij niet eens zo hard uh, reed. Men stond hier bij elkaar in het halfduister... Uh, op, op de hoek uh, bij het dorp, heel klein dorp, bij het vreugdevuur. En ineens was daar de auto, vertelde Herman Halma mij, een van de bewoners. Hij zei, en daarna was er alleen maar gekerkd... ...en zag ik mensen liggen in de berm. Hij ging op zoek naar de vrouw, die lag daar ook. Die was gewond geraakt, geschampt door de auto. Hij zegt, het duurde, duurde voor mijn gevoel even voordat de hulpdiensten ter plekke waren... In die periode daarvoor hebben leden van de vrijwillige brandweer van Raard de eerste hulp verleend. Er kwamen dekens uit het dorp. Het was, uh, het was verschrikkelijk, zegt hij. En um, dat hoor je van meer bewoners, dat het vooral ook zo ontzettend erg was... omdat men zich de andere jaren herinnert hoe het, hoe het zou moeten zijn. Want in het dorpshuis, waar nu die bijeenkomst is... Gaat men altijd, traditiegetrouw, na afloop van het vreugdevuur... nog even een borrel met elkaar drinken. En daar is nu geen sprake van dus. Een kleine gemeenschap, een grote klap voor die kleine gemeenschap. Er is een bijeenkomst nu aan de gang voor de inwoners van Raad. Wat weet jij daarover? Um, ik neem aan dat daar verteld wordt um, uh, hoe het met de gewonden gaat. Um, er zijn in ieder geval, uh, zeggen de bewoners, drie zwaar gewonden, ook uh, mensen waarvan men zegt, ja, wij weten precies wie dat, wie dat zijn, dat maakt het ook zo, zo vreselijk. En er zal misschien wat meer duidelijk worden over de omstandigheden. Daar hoor ik allerlei verschillende verhalen over, zelfs over de richting waar de auto vandaan kwam. En men vraagt zich natuurlijk ook af, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Heeft um, de be bestuurster um, de mensen niet zien staan? Is ze verblind door het licht? Heeft ze geprobeerd om iemand van de ene kant van de weg naar de andere te Komen, is ze daarvan geschokken. Dat zijn allerlei feiten die nog onduidelijk zijn. Vragen dus en wellicht uh, horen wij straks meer van jou later op Radio 1. Paulien Broekema in Raad. Wie is dit? Dit is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Het is voor het eerst in 19 jaar dat een leider uit Noord-Korea de natie toespreekt op 1 januari. Correspondent Karen Eshuis, wat zei Un uh, in zijn toespraak? Ja, hij zocht in zijn toespraak toenadering tot Zuid-Korea, het buurland. En dat is op zijn zacht gezegd onwerkelijk, omdat ja, beide landen eigenlijk sinds de jaren 50 officieel nog met elkaar in oorlog verkeren. En nou, dat oproepen tot eenheid, dat is overigens niet helemaal nieuw... want ook de vorige leiders van het land, zijn vader, noemen, Il, die vorig jaar overleed... die beschouwde beide landen altijd als één, bij de Korea's. En uh, verder zei de jonge leider uh, dat 2013 een jaar van grote verandering zou worden. Hij riep op tot een radicale omzwaai en hij wil echt Noord-Korea omvormen... het komend jaar tot een economische macht. Ja, en dat is heel bijzonder hè, dat, Noord dat de Noord-Koreaanse leider dus een nieuwjaarsrede houdt. Ja, dat is echt ontzettend bijzonder. Het is inderdaad namelijk 19 jaar geleden dat dat voor het laatst gebeurde... En ja, Noord-Korea is toch wel echt een van de meest gesloten landen ter wereld. En uh, ja, de vorige leider bijvoorbeeld, Kim Jong-un, die, uh, die lichtte het land liever in via de geschreven pers bijvoorbeeld. En deze nieuwe leider, Kim Jong-un, die is dus sinds vorig jaar aan de macht. En hij presenteert zichzelf ook gewoon heel graag als jonge, frisse leider. Hij heeft bijvoorbeeld, uh, nou ja, een hele jonge vrouw, een popzangeres. En hij wil graag, heel, uh, graag die jonge dat talent uitstralen. En uh, ja, dan zie je hem vaak te paard bijvoorbeeld of aan het dus het is echt heel uniek dat hij voor het eerst weer via de televisie de natie toespreekt. Ja, via de televisie. Was het een grote bijeenkomst of was het in een zaal? Hoe ging dat? Het was uh, zoals dat hier gaat in een communistisch land of in deze regio vaak um, in een zaal met een camera ervoor en verder niemand erbij. Maar een toespraak voor de wereld, uh, uh, dat is wel duidelijk. Weten. het is ook absoluut, we kunnen deze toespraak ook wel zien, ook als een teken natuurlijk naar het volk toe, het volk in Noord-Korea zelf, maar tegelijkertijd ook een teken naar de internationale gemeenschap, omdat er een maand geleden nog uh, de spanning in deze regio enorm toenam, omdat Noord-Korea een raket lanceerde en uh, Zuid-Korea en Japan die hebben daar een groot protest aan, over aangetekend bij de VN-veiligheidsraad. Dus het is ook zeker een. Uh, een toespraak voor de internationale gemeenschap. Ja, en, en ging er ook dreiging van uit? Of was dit een toespraak van verzoening? Want als die samen wil met Zuid-Korea, ja... Ja, nou, samen wil um, het land... Uh, Noord-Korea heeft um, beide Korea's altijd als één land gezien. Dus dat oproepen tot eenheid is niet nieuw. Um, maar die toenadering zoeken, dat is wel nieuw. Dat hij dat voor het eerst hardop uitspreekt, na de natie toe, via de televisie. Dat is echt onmerkelijk. Over de toespraak van die Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. kns huis Dankjewel. President Obama heeft het huis van afgevaardigden opgeroepen... het voorbeeld van de Senaat te volgen en te stemmen voor het belastingakkoord. De Senaat in Amerika stemde kort na middernacht in... met een deelakkoord over de begroting... dat president Obama met republikeinse senatoren heeft gesloten. Volgens het akkoord gaan huishoudens met een inkomen... boven de 450.000 dollar meer belasting betalen. En dat is een doorbraak al ligt de grens veel hoger dan Obama wilde. Volgens deze senator moet er nog veel worden onderhandeld om Amerika voor een recessie te behoeden. If we do nothing the threat of a recession is very real and passing this agreement does not mean negotiations halt far from it. We can all agree there's more work to be done. And I thank everybody for the patience today and they've had a lot of patience. En het is nog onduidelijk of ook het Huis van Afgevaardigden zal instemmen met dat deelakkoord. Dat komt sowieso te laat om die beruchte deadline van 1 januari te halen. Maar de dreigende belastingverhogingen en bezuinigingen kunnen nog worden afgewend. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Dan weer naar Scheveningen, een van de vele plaatsen waar de traditionele nieuwjaarsduik is. Om 12 uur doken duizenden mensen de Noordzee in. En verslaggever Henrik Willem-Hofs die, die staat er naar te kijken. Zijn ze er alweer uit ook? Weer, ja, die komen, er, die komen er ook weer uit, zoals deze meneer. Inderdaad, klopt. Hoe was het? Ja, dat was leuk. Dat was koud wel. dat was wel. Ja? ja koud? Goed, nee, val mee. 7 ja? graden Ja, 7 graden. Ja, vorig jaar was het koud hoor. Ja, maar uh, heerlijk. Is dit nou 10.000 maloten hier of... Uh... Nou ja, volgens mij is het gewoon een heel leuk begin voor het nieuwjaar. Hè? Dus, uh... fris begin, kouder wordt het niet dit jaar. <lacht> nee, nee, nee. ik niet, nee. Nog keer erin? Uh, nou, zullen nog een keer gaan, oké. Okay. Doei. Doei. Nou, dan bijvoorbeeld deze dames in, uh, in pyjama, hè. Hey. Jullie hebben je pyjama nog aan. Hij is lekker warm, je bent een, toch? Lekker uit bed gerold. Dit is het beste tegen de kater? Uh, absoluut. Ja, eigenlijk wel. En nu? Nu het uh, nieuwjaar in jaren, jaren. Jaren. Ja. We een glas champagne. Ja, zeker wel lekker. Warme, warme soep, toch? Oké, okay. nou, veel plezier. Ja. 10.000 waren het er uh, ongeveer dit jaar. Maar op heel veel plaatsen zijn er nog veel meer nieuwjaarsduiken. Zo'n 100 plaatsen, 37.000 mensen in totaal. En hier komen twee dames met kerstversiering en een mooie bril van 2013. Ja, ja, inderdaad, was het. Geweldig, koud. Heerlijk! Ja, koud? Nee, echt? Alles prikt, alles tintelt. Auw! Ja, zou je dit. Uh, heb je er nog lang over getwijfeld? Nee, niet getwijfeld, dat niet. Maar, maar oh, ik voel mijn voeten niet weer. Nou, snel een warm handdoek opzoeken. Ja, inderdaad. Dankjewel. En een uh, gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, dankjewel, Hendrik Willem Hofs bij de Nieuwjaarsduik in Scheveningen. Nog meer nieuwjaarsgekke de oude jaarstrekking van de staatsloterij. Dat winnende lot is verkocht in de provincie Groningen. Volgens de staatsloterij gaat het om een heel lot waarop een prijs van 30 miljoen euro is gevallen. 30 miljoen is een record in de Nederlandse loterijgeschiedenis. Het is een netto bedrag bij de staatsloterij. Er gaat geen 29 kanspelbelasting meer af. En het is nog niet eerder voorgekomen dat één lotnummer, een heel lot, 30 miljoen euro netto heeft gewonnen. De winnaar heeft zich nog niet gemeld bij de staatsloterij. Zes miljoen loten zijn er verkocht en dat is geen record. De brandweer heeft bij een grote brand in het centrum van Vlissingen... drie mensen weten te redden. Volgens de brandweer zijn twee cafés en een woning daarboven flink beschadigd. Die drie mensen lagen vermoedelijk te slapen... toen kort voor zes uur vanochtend brand uitbrak. Volgens de brandweer hebben die drie rook ingeademd... en zijn ze behandeld door ambulancepersoneel. En ze worden opgevangen in een hotel. Er waren vanochtend tussen de houten vloeren en de plafonds nog steeds vuurgaarden. Die moesten eerst worden gesloopt door de brandweer, anders konden ze er niet bij. En de oorzaak van die brand in Vlissingen is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Maryland kunnen homostellen vanaf vandaag trouwen. Maryland is de meest zuidelijke staat in de VS waar dat homohuwelijk is ingevoerd. Even na middernacht werden meteen de eerste huwelijken gesloten. In het gemeentehuis van Baltimore trouwden zeven stellen. En ook in andere plaatsen in Maryland werden huwelijken gesloten. En de mensen werden toegejuicht, ook door mensen die oud en nieuw aan het vieren waren. In de VS is het homohuwelijk nu in negen staten wettelijk erkend. En behalve Maryland is dat Connecticut, Iowa, Massachusetts... New Hampshire, New York, Vermont, Maine en Washington. Een schietpartij in een restaurant in Breda. Vanochtend vroeg zijn daarbij twee mannen gewond geraakt. Die mannen waren in een restaurant en Shisha Lounge... in het centrum van Breda, toen er meerdere schoten werden afgevuurd... door de glazen deur van het pand, zegt de politie. Een 37-jarige man uit Rotterdam die is ook daadwerkelijk geraakt door een kogel. Die kwam in zijn onderbeen terecht... Dat is natuurlijk niet levensgevaarlijk, maar toch een ernstige verwonding. Die man is met een ambulance naar het ziekenhuis gegaan. En een andere bezoeker, die moest later uh, zelfstandig naar het ziekenhuis... want die was geraakt door uh, rondvliegende glasplinters. En daar bleek een stukje glas in zijn oog terechtgekomen te zijn. En in de gevel en de kozijnen van dat pand in Breda zitten kogelgaten. En wat er nou achter zit en wie er achter zit achter die schietpartij, dat is onbekend. Er waren op het moment van uh, de beschieting zo'n 50 mensen in die schietpartij... Uh, Lunch. Dat is een, een, een zaak waar waterpijp kan worden gerookt. En iedereen wordt verhoord door de politie. Het is twaalf minuut over twaalf. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Raart in Friesland is geschokt bijeen na het verkeersongeluk van vannacht. Duizenden mensen, tienduizenden wordt ook gezegd... doen mee aan de traditionele nieuwjaarsduik. En er zijn twee gewonden gevallen bij een schietpartij in een Breda's restaurant. Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Live vanuit Studio Café De Smet in Amsterdam. Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal. Welkom vanuit Studio Café De Smet in Amsterdam... bij de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Heb je al een dikke kus gehad eigenlijk in 2013? Ja. Oh. Ja. Jammer. Ja. Uh, nou ja, <laughs> de allerbeste wensen dat in geval. Maar ook voor de leukste luisteraars van Nederland, natuurlijk die van Radio 1. We wensen jullie een uh, inspirerend, gezond en mooi 2013. En tot zes uur kijken we met een brede blik en een keur aan gasten... vooruit op het nieuwe jaar 2013. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten... Het komend jaar op het gebied van sport, Koninklijk Huis, cultuur, politiek, Europa en media. Ja, daar gaan we het de komende uren over hebben. Tot zes uur dus. Vanaf drie uur in de middag zitten hier Thijs van der Brink en Tessel Blok. En tot die tijd uh, <laughs> moet u het met, u, met ons doen. Ja, we zijn weer danspartners Dion. Ik, ik had me ook verheugd, hoor. leuk ja. hè? Zo na de zomer weer. Uh, verder is er de hele middag ook live muziek. Anne Soldaat komt straks voorbij. Uh, Alex Ruka en uh, Chris Berry. En we hebben ieder uur ook een droom voor u in de aanbieding. Uh, de deur staat hier open van de Smet Dus als u langs wil komen, u bent van harte welkom. Maar u kunt ons ook volgen via radio1.nl. De komende uur gaan we kijken over de grenzen heen. We gaan het hebben over Europa, we gaan het hebben over China en over Syrië. Alle drie gebieden die dit jaar regelmatig op de voorpagina's zullen staan. Weer, kan ik wel zeggen. En muziek van de op Curaçao geboren Nederlandse zangeres Chris Perry. Aan tafel drie gasten. Ying Chang, geboren in Peking, maar woont al sinds 1990 in Nederland. Ze is tolk en werkt sinds vijf jaar bij de Chinese redactie van de Wereldomroep. Hebt u eigenlijk oud en nieuw gevierd? Want de Chinezen hebben daar een ander idee over. Hè? Ja, maar ja, goed, als je in Nederland woont... dan vier je hier gewoon uh, westen. Uh, Ik ja. heb oud en nieuw heerlijk gevierd met mijn Nederlandse vrienden. Ja, en lekker knallen ook. Oh, ja, zeker. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Dan gaan we naar uh, politicoloog Otto Holman. Welkom. Uh, groot voorstander hè, van uh, verdere Europese integratie. Moeten we misschien gewoon de de grenzen maar helemaal opheffen dit jaar? Nou, die zijn voor een groot deel al opgegeven. Dus, uh, maar uh, wat uh, nog kan worden bes uh, beslecht is, uh, is, is alleen maar meegenomen. Ja, dus het, uh, alle grenzen weg. Hebt u lekker Europees, oud en nieuw gevierd? Uh, nou, gewoon Amsterdamse uh, in de regen. <lacht> <lacht> dat, dat voor heel Nederland geldt inderdaad. Uh, Gabi Abdallah komt uit het noorden van Syrië. Hij komt oorspronkelijk uit al Hasaka, als ik het goed uitspreek. Dat klopt. Uh, dat tegenwoordig voortdurend onder vuur ligt. In uh, 2001 gevlucht omdat uh, zijn vader een andere politieke kleur had dan het regime van president Assad. Uh, meneer Abdallah, hebt u eigenlijk uh, nog contact gehad met Syrië? We hebben bijna dagelijks contact. En, en hebben ze daar nog iets van nieuwjaar gevierd? Uh, dat is uh, heel erg moeilijk. Uh, we hebben het nu uh, over olieballen, over uh, echt uh, luxe uh, dingen. Maar in Syrië gaat het nu om... Uh, de basisbehoeftes, uh, zoals uh, ja, heb ik een stroom, heb ik uh, uh, telefoonverbinding, heb ik uh, brood. Het is echt, echt een andere, uh, andere vorm van, van een nieuwjaarsviering. Ja, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. U bent in 2001 gevlucht, zei ik al, naar Nederland. Wat voor Syrië liet u destijds achter? Um, dat was een Syrië met heel veel hoop. Voor een gemiddeld Syrië, die dacht van... We hebben een nieuwe president in uh, 2000 uh, de in van, juni, de zoon van. En heel veel dus hoge verwachtingen en uh, dat was eigenlijk uh, een beetje de, uh, de situatie toen. Het, het viel tegen uiteindelijk. Uh, um, achteraf kan ik zeggen dat dat voor de voor HVS maar ook voor de regering zelf dat ze eigenlijk het besef hebben dat eigenlijk het eigenlijk valt tegen. Ja, want, want vader Assad, dat was natuurlijk bekend... wat, wat, voor, uh, ja, wat voor ideeën en praktijken hij erop nahield... Uh, die zoon die volgt hem op, dan denk je van nou, dan, dan gaat het veranderen. Um, misschien moet ik hier uh, wat toevoegen... Het, het gaat eigenlijk niet, niet zozeer over, over uh, de, de figuur van, van president. Uh, in Syrië hebben we te maken met een president... die, uh, die is eigenlijk het gezicht van, van, van, uh, van de regering, van het regime... Maar daarachter heb je een hele grote groep aan mensen en, en uh, um, legerofficiers, uh, um, regeringsambtenaren die, uh, die de regering vormen. En, ze en bepalen zij het. Uh, zij, zij bepalen het wel. Uh, ja, het enige nadeel is dat als dat het gezicht is. Ja, ja ik ja. wil niet zeggen dat hij, dat, dat, dat hij eigenlijk uh, de beste persoon ter wereld is, nee, maar. Uh, we hebben het echt te maken met een hele grote groep mensen. Dus, dus ook al zou hij morgenochtend wakker worden en denken van ja, waar ben ik nog eigenlijk mee bezig. Uh, ik ga daar nu een eind aan maken. Ik ga nu een, een mail rondsturen dat we hiermee gaan stoppen. Dat zou niks uitmaken? Um, volgens mij niet. Dit is ook de discussie die wij uh, hier in Nederland vaak hebben. Um, de mensen die pro-Assad zijn, die hebben maar één drop. Dat Assad blijft. Maar jongens, een beetje verstandig zijn. Assad is gewoon een gezicht. En als hij straks weg is, dan komt een, een, een Bashar Assad uh, 2.0 of mm -hmm. uh, 3.0. Ja, dan heb je eigenlijk uh, weinig veranderd in het land. Ja. U, u, maar, zei het al, u zei het al, hè, van, uh, we hebben daar contact over. Er zijn veel Syriërs in Nederland natuurlijk. Wordt er veel over gesproken hier, veel gediscussieerd? Uh, ja, uh, sterker nog, het is, het is eigenlijk het thema van, uh, van het gesprek nu. Ja. Met alle gevormen van, van die. Ja. Uh, dan heb ik het over gevormd, bijvoorbeeld uh, roze uh, onderling. Niet alleen voor verschillende families, maar ook... Binnen de familie zelf. Het kan zijn dat je broer er anders over denkt dan jij. Zeker weten. Ja, zeker weten. Ja, ja. En ja. ik hoop vandaag dat ik niet zoveel vijanden maak. <laughs> Want ik ben relative, uh, relatief uh, neutraal. Ik, uh, ik bekijk het van beide kanten. En uh, dat wordt niet vaak gewaardeerd. Mm. Je moet een van de ka twee kanten ja. kiezen. Het is ook een hele complexe situatie. Sowieso denk ik voor de leek om het allemaal te volgen. Met alle uh, minderheden, alle uh, groepen die er zijn. U bent uh, van origine christen, hè? Ja. Uh, maar leg eens uit, hoe, hoe, want uh, de, de, de, de bewind dus Bash uh, Assad is, is, een, is een minderheid zelfs in het land. Um, dat klopt. Um, hij, hij is een aloïd en het zijn een, een van de minderheden. En um, het is <tus> een van de tactieken of van de, van de strategieën... dat uh, minderheden elkaar moeten, moeten zoeken en vinden. Um, en dat is ook de reden dat heel veel christenen het gevoel hebben dat wij eigenlijk bij... Bij, bij het regime van Assad horen. Dat mm -hmm. wij beschermd worden door, door, door het regime van Assad. Yeah. Terwijl dat eigenlijk, volgens mij is meer... dat het regime zichzelf beschermt... door ons bij, de gro bij, bij, oh, ja. bij haar groep te, te, te, te laten behoren. En dit is een heel groot verschil. En over omdat dat een um, gebrek is aan uh, politiek structuur in het land... dat de mensen zich uh, vinden in bepaalde politieke bewegingen... dan gaan ze dat zoeken in religieuze bewe uh, bewegingen of in de stammen... En dat maakt de situatie heel ingewikkeld. Uh, alleen als, het, als ik het heb over mijn stad. Trouwens, mijn stad uh, ligt niet onder vuur. Dan heb ik het over bombarderen. Nee, nog niet. Gelukkig. Uh, um, um, dat eigenlijk niet alleen het verschil tussen christenen en moslims, maar ook binnen elke groep heb je zoveel verdeeldheid dat bijna niet meer te volgen is. Mm. Um, en dus je hebt het over, over verdeeldheid vanwege uh, politiek, uh, verdeeldheid vanwege uh, religie, maar ook uh, stammen. Dus uh, als wij bij elkaar trekken, dan hebben we het echt over honderden uh, groepen. Die... Maar om dan heel pessimistisch te zijn, uh, dan wordt een oplossing natuurlijk ook onvoorstelbaar lastig. Um, het is erg lastig en dat heeft te maken met het feit dat we de afgelopen 40 jaar te maken hebben met bepaalde uh, politiek een uh, bepaalde uh, uh, uh, manier uh, denken dat uh, ervoor gezorgd... dat het land uh, zonder de huidige rege regering bijna, bijna uh, on, ja, onmogelijk is. Dat heeft eigenlijk heeft van de Syriërs hebben dat gevoel. En de prijs die wij, wij ja, misschien ik niet meer, omdat ik hier uh, woon... dat is Syriërs. Dan heb ik het echt over de bevolking zelf. De normale Syriërs, niet de mensen die met miljoenen over de grens kunnen gaan... En ook over de heel veel uh, regering die met het twee nationaliteiten in het land zijn. Daarom is het echt over een, de Syriërs die de prijs moeten betalen. En dit is een hele dure prijs. Ja. Uh, de, de, kijk, de, de Verenigde Naties hebben gezegd: we verwachten niet dat Assad weggaat. En, en u zegt ook: van al zou dat zo zijn morgen, dan uh, zit daar nog achter een hele grote kliek die, uh, ja, die, die dat regime eigenlijk vormt. Um, maar wat moet er dan wel gebeuren? Um, als we. Teruggaan naar uh, maart 2011, toen de opstand, of zeg maar de, de eerste vreedzame uh, demonstraties uh, plaats hebben gevonden, uh, hadden we, waren er eigenlijk bepaalde scenario's. Dat uh, een soort uh, verandering in het land, dat zou eigenlijk de beste oplossing zijn. Ja. Maar mensen geloven niet meer in verandering. Want hetzelfde dus mensen zijn aan het regeren. Ja. Degene die de veranderingen zouden moeten doen... Die, die gaan dat niet doen, want dan hadden ze dat al lang gedaan. Nee, dat klopt. En, en, en er is ook een oppositie. Moeten we daar dan al heel uh, van verwachten? Ja, oppositie. In, in maart 2011 hadden we geen oppositie. We hadden oppositie... Uh, uh, of mensen die... die uh, hoe moet ik dat zeggen? In goed Nederlands woord... Uh, Mensen die de, het land hebben gevlucht omdat ze een andere mening hadden. Mm -hmm. Dat vormt geen, geen oppositie. <coughs> nee. Oppositie moet meer structuur hebben. Ja. Een bepaalde politieke beweging. Dat we het politiek leven hebben, hebben uh, uitgeoefend in de afgelopen jaren of decennia's. Om echt over, op, uh, oppositie de, uh, te hebben. En ik wil de, Het is geen, geen, geen kritiek, maar het is gewoon een feit. Het is een feit. De, de, de oppositie uh, is eigenlijk uh, ook helemaal verdeeld. Het is, het is verdeeld. Het is en, niet één duidelijke... En het is ook een soort ad hoc oppositie die eigenlijk per uh, maart 2001 bij elkaar is geroepen om... Uh, jongens, we gaan ja. te, uh, ja. tegen tegenaanstaan ja. nou, um, wordt Er wordt er gesproken uh, over een overgangsregering. Ja. Uh, VN-gezant Brahimi heeft dat afgelopen donderdag voorgesteld. Ziet, ziet u daar iets in? Um, er is altijd hoop. Maar ik vraag me af, uh, wat voor soort regering? Um, ik had het net over uh, een hele grote groep mensen die het land regeert. Dus niet, niet alleen president. Um, ik vraag me af, hoe wordt omgegaan met, met deze groep? Mm. Um, als Assad weggaat, ja, wat doe je dan met de andere um, machtige mensen in Syrië? Die hebben echt geen belang bij je bij overgangsregering. Uh, ik, ja, ik wil altijd optimistisch zijn, maar uh, ik denk dat we een hele lange weg nog uh, te gaan hebben. Is er nog een, een, een issue in... kunt u de bevolking nog uitleggen uh, dat er niet militair wordt ingegrepen? Is dat, is dat nog, leeft dat nog in Syrië? Uh, daar zijn de meningen over verdeeld, voor, denk ik. Uh, wat je nu ziet in, in bepaalde steden, zoals Aleppo en, en, uh, en Homs en Derezor... Uh, die, zijn eigenlijk, die, die steden die zijn gebombardeerd. Dus ja, wat maakt het uit dan? Wat maakt het uit als ik word gebombardeerd door eigen regering of uh, NAVO-troepen, bijvoorbeeld? Maar voor andere mensen, bijvoorbeeld mijn stad, uh, is relatief rustig. En daar. Echt niemand heeft, heeft uh, baat bij, bij uh, um, uh, ingrijpen uh, van, van NAVO. Maar goed, dat leeft toch ook eigenlijk niet in de internationale gemeenschap. Hè? Iedereen durft daar niet zijn vingers aan te branden. Ook nee. na alle eerdere dingen die natuurlijk Afghanistan hebben gehad, Irak. Ze gaan niet zomaar Syrië binnenvallen, denk ik. Nee. Het Westen. Nee, dat, dat gaan ze zeker niet doen. Maar uh, er is nu brand. <kwijnt> en dan gaan we eigenlijk verder? Er, ja. er is nu, nu echt een, een, een, op, een opstand. Ja. Mensen willen gewoon verandering. Ja. Is het ook nog zo dat. Het, dat ik, ik zeg, maar even, het Westen uh, misschien ook nog wel belang bij heeft. Dat, dat het huidige regime daar blijft zitten? Want dan weet je in ieder geval wat je hebt. Of is dat iets te cynisch? Nee, nee, dat, dit, is, dit is de kern van de waarheid, denk ik. Want we uh, hebben het overal gezien, hè? We, we zijn als Westen dan van... ja, er moeten daar democratische verkiezingen komen. Dan komt de moslimbroederschap aan het bewind. Ja, dat is dan weer niet de bedoeling, zeggen we dan. Uh, uh, ik denk dat we, dat we een heel mooi voorbeeld hebben... toen George uh, uh, Bush, de, de zoon, heeft gezegd... ja, we geven de Irakezen vrijheid. Uh -huh. Maar... Vrijheid geven, dit is een dit is verkeerd begrip. Vrijheid moet je, gewoon, je moet gewoon opgevoed worden als een vrije persoon. Vrijheid kun je niet geven, kun je leren. En leren heeft echt een hele lange uh, uh, tijd. Ja. Dus het feit dat we zeggen, van, hey, beste Syriërs of Irakezen... jullie krijgen vanaf morgen al vrijheid om te leven... Nou, ik ben benieuwd hoe wij, de Syriërs of andere mensen... met de vrijheid, de gegeven vrijheid uh, zullen omgaan. Stel, stel dat het droombeeld er ineens is. Hè, zou u teruggaan bijvoorbeeld ook om, om daar uw steentje bij te dragen? Um, steentje bij te dragen? Um, ik ben gevlucht toen ik 25 jaar was. Uh, nu ben ik uh, 37, bijna 12 jaar in Nederland. Ik heb heel veel verloren om uh, mezelf opnieuw te, te vinden... in de Nederlandse maatschappij. en Ik denk dat het redelijk gelukt is... Um, ik wil niet uh, negatief zijn of niet, niet mm. egoïstisch... maar ik denk dat ik uh, deze stap niet meer wil doen. Nee. Misschien kan, ja, waarschijnlijk kan ik mijn, mijn land uh, helpen vanuit mijn positie hier. Ja. Maar eigenlijk zegt u dat ook waarschijnlijk... omdat u uh, nog niet zoveel hoop op hebt dat het binnen uh, afzienbare tijd uh, verandert. Daar. Um, ja, maar... De... Dan heb ik, als ik dat zeg, dan heb ik geen liefde voor het land. Maar ik heb het echt iets over iets anders. Ja. Ik heb het over, over een gezin hier. Uh, mijn kinderen die gaan naar een Nederlandse school. Ja. Mijn vrouw, uh, mijn baan hier, mijn vrienden hier ook, heel veel Nederlandse vrienden. Dus ja, het is keuze. Ja. Uh, meneer Holman. u bent uh, uh, pro-Europa. Europa had hier toch het voortouw kunnen nemen... en, en een prachtig, uh, uh, ja, een prachtig uh, adviesje kunnen maken. Je kan erop wachten natuurlijk hè, dat dan Europa weer de schuld krijgt. Dat is de perfecte um, zondebok. Uh, maar kijk, Gelukkig kan... een jaar nog trouwens. Ja, ja van hetzelfde. <laughs> <laughs> um, kijk, dat Europa kan alleen iets doen... als de lidstaten Europa de bevoegdheden geven. En als Europa geen buitenlands beleid heeft, geen krachtig buitenlands beleid heeft, dan kan je van Europa veel verwachten. Maar dan moet je eigenlijk bij de lidstaten zijn. En er werd er net gesproken over de grote verdeeldheid in Syrië, zowel in het regeringskamp als in de oppositie. Dat kwam ons bekend voor. Dat, dat komt ons bekend ja. voor. En we hebben dat gezien met Libië. U had het er net over dat, dat, dat er allerlei slechte voorbeelden zijn van non-interventie. Maar toen hebben we het wel geprobeerd. En nou ja, niet dat, als Europa, toch? Ja, de de Fransen ja, en de Amerikanen namen het Frans voor. Fransen en, en Engels hebben het ja. namens Europa gedaan. En Duitsland die, die, die, die wilde de rem op militaire acties zetten. En dat geeft alweer aan de verdeeldheid binnen Europa. Overigens, toen uh, Libië uh, werd aangevallen door de NAVO... was het eigenlijk in eerste instantie de bedoeling om hele lichte militaire operaties te voeren... ter bescherming van de burgerbevolking. En dat is enorm uit de hand gelopen. En op dit moment, als het gaat om interventie in Syrië... dan is het Rusland bijvoorbeeld... die enorm ja. uh, ook binnen de Veiligheidsraad... Uh, op de remmen staat. Ja. En dat is mede het gevolg van de ervaring... die Rusland had met uh, de, de Libië-kwestie. Ja. Want Rusland gaf toen... Uh, een, een, uh, die, die, die, die onthield zich van stemming. Daardoor werd die Veiligheidsraadresolutie 1973 mogelijk. En nu is het zo dat Rusland zegt... ja, als we dat nu weer gaan doen in het geval van Syrië, dan loopt het weer uit de hand. Ja. En in het geval van Syrië heb je natuurlijk ook nog te maken... met eh, het feit dat je dan dichter bij een andere grote brandhaard... of mogelijke ja. brandhaard ja. bent, dat is Iran. En dan kan het uit de hand lopen. Ja. En snel uit de hand lopen. Het is niet voor niks dat uh, Brahimi zijn airmars... van richting Rusland uh, besteedt, geloof ik. Hè? Want die gaat uh, voortdurend daarheen en weer om die... Russen in ieder geval mee te krijgen. Ik wens hem veel succes, maar ik denk dat de Russen... dus uh, me, uh, uh, door ervaring wijs geworden. Ja. En dat, uh, dat is even los van het feit dat ze ook historisch uh, sterke banden hebben... met de Assad-familie enzovoort. Hè. Dus dat speelt ook mee. Ze hebben uh, belangrijke wapenleveranties aan, de, aan, aan, aan, aan Syrië. Dat, dat speelt allemaal mee. Maar ik denk dat die geopolitieke uh, en historische aspecten... dus wel degelijk een rol spelen in de Russische uh, politiek... ten aanzien van uh, Syrië en ja. binnen de Veiligheidsraad. Mevrouw Yin-Chang, speelt China een rol in, in deze problematiek? Nou kijk, China heeft er dan uh, samen met Rusland... Hè, uh, in eerste instantie ja. dus uh, uh, uh, ja, ook uh, veto uh, uitgesproken hè, tegen de VN-resolutie. Ja. China heeft er dus ook geleerd ja. van de uh, van, uh, van, uh, kwestie in Libië. Toen ook samen met Rusland, blanco stem uit. Die kunnen het aantal aardig vinden, die Chinese <laughs> uh, Ja, ja, maar. <laughs> kijk, maar toch. China heeft er dan wel onlangs, weliswaar heel vaag, maar toch een, een vierpunt vredesplan voorgesteld. Het stelt, uh, ja, uh, als je dat letterlijk neemt, dan stelt het misschien niet zo erg veel voor. Maar als je dan goed kijkt, dan. Uh, ja, dan laat China op deze manier toch wel zien dat China uh, uh, uh, steeds een belangrijke rol... Uh wil gaan spelen op het uh, internationaal uh, toneel. Ja, ja. Nou, we gaan straks uitgebreid spreken over China en uh, over Europa natuurlijk. Uh, en uh, meneer Abdallah wordt uitgenodigd om daar ook over mee te praten... want ze hebben ook allemaal een mening over uw land, uh, Syrië. <laughs> dus. nou, volgens mij heeft iedereen een mening over Syrië. <laughs> ja, zeker. We gaan naar uh, muziek. Vorig jaar ze al op uh, bij North Sea Jazz Festival. Dit jaar uh, haar eerste... CD. Ze is geboren op Curaçao, studeerde in diverse Europese steden... en gaat gelukkig nu voor ons spelen. De sprankelende soul- en jazzzangeres Chris Berry. Love Trip. Dank Ook wel mooi, zo'n artiest die gewoon op Nieuwjaarsdag hier om half 1... keihard staat te zingen gewoon, prachtig. Chris Berry en Love Trip. Vijftig um, jaar geleden sprak Martin Luther King zijn beroemde Reden uit. Voor ons Reden om zes Nederlanders te vragen naar hun droom voor 2013. Dit is de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Turner Jeffrey Robbins. Mijn droom voor 2013 is om optimaal te presteren tijdens het EK in april in Moskou en tijdens de WK in Antwerpen. 2012 was niet echt mijn jaar. Heel veel, veel uh, ups en downs en vooral veel downs. Dus ik hoop dat 2013 uh, ja, wel mijn jaar gaat worden. Wat zeg maar wel. Prettig is tussen haakjes, sinds dat, uh, dat ik alles heb meegemaakt, nu wat je kan meemaken. Een zware blessure, uh, ruzie met de bond uh, in de rechtszaal geweest. Dus ik heb zoiets van: uh, nou ja, meer kan niet, dus ik kan nu wel alles aan. Dus wat dat betreft geeft het uh, op een rare manier toch een bepaalde rust. Ik hoop eind volgend jaar toch wel terug te kunnen kijken, 2013 en dan te zeggen van ja, dit was toch wel, uh, wel een goed jaar. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan en uh, ja, ik ben trots op de medailles die ik gehaald heb. Dat hoop ik te kunnen zeggen. Maar het uiteindelijke doel is om uh, Rio 2016 te turnen. Ik heb er even over na moeten denken, maar ik weet gewoon dat ik dat uh, wel wil. Ik ben nog, uh, nog steeds best jong en fysiek uh, ja, goed, dus, uh, dus daar ga ik helemaal voor. Een belangrijk jaar, 2013 voor Jeffrey Wammes. Op weg natuurlijk inderdaad naar de Olympische Spelen in Rio. Afgelopen november werden de nieuwe Chinese leiders gekozen. Xi Jinping als president en Li Kuchang als uh, nieuwe premier. Is er al iets te merken van een andere wind die in China is gaan waaien? Praten we erover met Ying Chang, journalist bij de Wereldomroep. Tolk sinds 1990 in Nederland... Wat was uh, uh, destijds voor u de reden om naar Nederland te komen? Uh, dat is eigenlijk heel simpel. Ik uh, ben op het plein van de hemelsvrede en daar woonde ik uh, in de buurt. Uh, daar heb ik er dus een uh, Chinees, uh, een aardig Nederlands man? De liefde. De, ja, nou, nee, was geen liefde op het oh. eerste gezicht, maar wel op het tweede gezicht. Dat is ook goed. Dus dat, ja. dat is ook goed. Um, uh, ik zei het, een, een andere wind in China zou moeten gaan waaien. Is daar, is daar al iets van zichtbaar? Uh, nog niet zoveel, maar wel een beetje. Je merkte wel dat er, dat er steeds meer gepraat wordt over politieke hervorming. Weliswaar niet door uh, het gewone volk, hè, maar meer door de elite... en door Chinezen in het buitenland en door het Westen natuurlijk. Hè. Maar uh, wat, je voor, uh, wat je vooral ook merkte, dat, er dan, uh, dat men steeds, de overheid steeds meer benadrukt... dat de corruptie uh, harder aangepakt moet worden... Nou, en dat is zeer belangrijk. Hè, dat hier. is heel erg belangrijk. Je merkt er namelijk wel dat het uh, onvrede steeds uh, groter wordt. En als je de corruptie niet aanpakt... dat het uh, uh, voortbestaan van de partij in gevaar zou komen. Maar even naar, uh, even naar de, <kwijnt> de nieuwe president, de nieuwe uh, premier. Uh, hoe staan die twee bekend? Zijn dat de grote hervormers? Uh... Men verwacht wel van Xi Jinping hè, dat, dat hij dan uh, politieke uh, hervorming gaat, uh, uh, uh, gaat uh, uitvoeren. Maar uh, op dit moment heeft hij. Uh, Tot nu toe heeft hij nog niet heel erg uh, openlijk over politieke hervorming gepraat. Maar wel heel veel over economische hervorming. En uh, dat het dan verder door moet gaan. Mm -hmm. En dan uh, eigenlijk voornamelijk over het uh, harde aanpakken van. Corruptie. Ja, maar, behalve die corruptie zijn er natuurlijk uh, nog meer belangrijke thema's in China, waarvan de Chinezen hopen dat daar iets mee gebeurt. Hè? Welke thema's zijn dat? Uh, kijk, uh, Chinezen die uh, Chinezen um, vinden dus. Uh, wat Chinezen voornamelijk belangrijk vinden, uh, uh, is dus. Uh, wat ze voornamelijk belangrijk uh, vinden, zijn bijvoorbeeld huizenprijzen, ja. eh, dat ze dan eh, de inkomensverdeling, hè, dat het eerlijk uh, uh, gebeurt. En dat, dat hun kinderen dan hè, op een uh, uh, eerlijke manier naar een uh, goede school kunnen gaan. Dat zijn de voornaamste zorgen van de Chinezen. Ja, en, en ze hebben uh, hoop of echt alleen de elite? Of heeft heel China wel toch ergens hoop dat dat nu beter gaat? Um, dat nou, er meer naar hun wensen wordt geluisterd. Nou, het is niet zozeer dat het elite bepaalde hopen heeft, hoor. Mm -hmm. dat niet. En de, de uh, gewone Chinezen die hebben niet zo'n gevoel dat ze. Uh, nou ja, ze hopen natuurlijk dat het altijd beter gaat. Maar ze maken voornamelijk eigenlijk een zorgen over heel veel dingen. Hè, over dat uh, wat ik het net uh, mm -hmm. noemde. En. En die zorgen waren er, uh, die, zor die zorg was er en is er nog steeds. Ja. Maar het komt er eigenlijk op neer dus dat, dat elite wel echt over politiek praten. Wel het volk uh, echt naar hele concrete dingen kijkt als de huizenprijzen, de prijs van consumptieartikelen en, en dat soort dingen. Dat, daar gaat het over. Ja, op en, straat. Uh, op straat gaat het er dan voornamelijk <kuggen> daarover. En uh, onlangs heb ik ook nog uh, um, een Chinees delegatie hier gehad in Nederland. En uh, dat zijn mensen van de middenkade. Hè. Dus die hebben dat wel goed, maar die behoren dan niet tot de uh, elite. En, ik heb dus met die mensen gepraat over van nou uh, hè, uh, denken jullie ook uh, over uh, politieke hervorming? Nee, dan dus zeggen ze van, nou dat staat te ver weg van ons. Waar wij over uh, uh, waar wij zorgen over maken of waar wij aan denken, zijn er gewoon hele. Uh, ja, concrete dingen zoals je net uh, noemde. Maar bewegingen dus, zoals je bijvoorbeeld dus, nou, in Syrië ziet en in al die andere landen... dus de Arabische lente, de Chinese lente zullen we niet uh, snel verwachten? De uh, nou, dat, nee, dat denk ik uh, van niet. Kijk, omdat de uh, uh, economische situatie is niet uh, echt uh, vergelijkbaar hè, met, uh, met uh, Syrië. Dus uh, in economisch zin gaat het heel goed uh, met China... Uh -huh. En hoewel eh, het verschil tussen arm en rijk wel groot Zierkast, is, maar ja, ja het, uh, steeds groter wordt, maar toch uh, in algemene zin gaat het nog wel economisch heel goed uh, met China. En, uh, uh, en daarnaast is so China is een grote land, hè, En uh, uh, de invloed van de buitenwereld speelt uh, uh, uh, uh, uh, een minder belangrijke rol als bij uh, uh, de uh, uh, Arabische landen. En, en uh, nog iets anders. Hè? Dat de, de Chinese overheid heeft veel meer controle uh, over, over het Chinees volk. Mm -hmm. dan uh, in, uh, in de Arabische landen, ja. denk ik, over het algemeen. Ja, want je hebt bijvoorbeeld, ze hebben een eigen soort Twitter, hè? Uh, ja, we hebben een eigen Twitter, maar, dat heet uh, Weibo. Maar dat wordt helemaal, helemaal gecontroleerd. Uh, dat wordt, nou, hoewel het wel uh, dat men dan uh, ja, uh, relatief <kwijnt> vrij hè, op Weibo. Uh, kan praten. Uh, en uh, het is, nou ja, uh, men praat over heel veel verschillende gevoelige uh, uh, onderwerpen. Maar China heeft er wel de meeste geavanceerde, uh, uh, uh, het meest geavanceerde systeem voor uh, internetcensorship. Ja. ja, ze controleren. Hoe, controle hoe moet ik dat Ze, controle toen nou toen ze, alles of ze of controleren alles. Ze controleren heel veel. En zodra een bepaald onderwerp gevoelig uh, wordt, dan, uh, ja, dan, dan, dan zie je die woorden dus niet meer verschijnen op internet. En uh, soms dan, uh, weet je dus uh, niet waarom. Hè, waarom bepaald woord. Dan kan je al niet meer uh, zoeken, kan je niet meer vinden. Maar uh, dat kunnen ze wel. Hm. Eventjes, wij zijn een handelsnatie in Nederland. Wat, wat gaan wij in 2013 merken van dat China zo'n belangrijke speler aan het worden is, of ja, eigenlijk al is geworden op het internationale uh, handelsvlak? Uh, Um, ja, je ziet wel dat, uh, nou ja, wat je uh, nu eigenlijk al ziet, je ziet steeds meer Chinese bedrijven uh, investeren in, het, uh, in, in Nederland bijvoorbeeld. En er uh, komen steeds meer uh, uh, Chinese, vermogende Chinezen hier naartoe uh, om te investeren, maar ook vaak dan natuurlijk om, om te immigreren. Uh, um, nou ja, ze wonen vaak niet hier, maar ze willen wel graag. Een, een westerse verblijfsvergunning, meer eigenlijk ook voor hun uh, kinderen. Dat ze denken van, nou ja, uh, uh, mocht er iets gebeuren in China... dan is hun vermogen in China niet meer veilig. Dus ze proberen ook heel veel uh, van hun vermogen... mocht er iets, iets gebeuren, een soort nou, nieuwe revolutie of zo? Uh, of? Nou, revolutie niet. Kijk, in China is, uh, men heeft men niet de zekerheid dat het een vermogen van jou vandaag... Uh, dat het morgen nog steeds ja, ja. in jouw eigen uh, bezit is. Want hier. dat is ook de staat, die kan dat eventueel ook gewoon ja, pakken. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Um, ja kom we even bij Europa en China. Kijken we naar Otto Holman. Ja. <laughs> Direct. Is, is Europa sterk genoeg om te kunnen concurreren met China... Ja, kijk, dat is niet iets wat je in 2013 kan vaststellen. Dat is een langlopend proces. Europa doet alle mogelijke moeite om concurrentiekrachtiger te worden ten opzichte van landen als China. Maar ook China zal op den duur een afweging moeten maken of de enorme groei niet ook op de een of andere manier beter zal moeten worden verdeeld intern. Want een van de grote problemen in China is de grote verschillen tussen ja. stad en platteland en tussen sociale groepen. Nou, dat betekent vaak, in een land wat enorm in opkomst is, wat enorme groeicijfers doormaakt... dat uiteindelijk de lonen omhoog zullen gaan. En dat betekent dat de concurrentiepositie van China, die nu nog sterk op lage lonen is gebaseerd... langzamerhand zal worden uitgehold. Ja, dat is iets wat op termijn zich kan voordoen. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs, maar dan zal er toch wat meer repressie in China moeten plaatsvinden om te zorgen dat de, de ontevreden bevolking een beetje wordt uh, uh, uh, gepacificeerd, om het zo te zeggen. Maar het uh, is dus, dus, dus aan beide kanten. Dus Europa doet alle mogelijke moeite om uh, uh, zichzelf weer op de kaart te spelen wereldwijd in de economie. Uh, en China zal ook ontwikkelingen doormaken die haar positie wat zullen doen laten verminderen. Nou ja, goed. Maar kijk, als we nou naar Nederland kijken. Dat, uh, uh, Nederland heeft ruim 70% van haar handel, buitenlandse handel, gaat naar Europa. Blijft binnen Europa. Ja. Nou, dat betekent dat uh, China, Azië, de rest van de wereld een, een relatief. Gering percentage uitmaakt. Het is wel belangrijk, maar we moeten het ook niet overdrijven. Voor Nederland is Europa het allerbelangrijkste. En dat geldt eigenlijk voor de meeste Europese landen. Ja. Um, goed, over Europa gesproken. Daar gaan we zometeen het laatste deel van dit uur uitgebreid over spreken met u. Maar eerst weer muziek bij de klaar voor Chris. Ja, het is nieuwjaarsdag, hè? Kom op. Ja, ik vind het echt fantastisch dat je er bent. Uh, we gaan haar voor de tweede keer horen. Hier is ze met uh, always or never. Chris Berry.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 So what's the best that we can do? What's the next best thing after life with you? In living a dream you don't find a grass that's. Volgende uur is er ook nog. Anne Soldaat komt hier ook nog optreden. Alex Roeka komt hier naartoe. En u kunt hier ook uh, gewoon heen komen naar Studio De Smet in Amsterdam. De deuren staan open. U kunt ook gewoon blijven luisteren hoor. Of kijken via radio1.nl. Europa krijgt steeds meer invloed op de Nederlandse politiek. Afgelopen week wou minister van Financiën Jeroen Dijkselbloem de hypotheekregels niet versoepelen... omdat hij het anders aan de stok zou krijgen met eurocommissaris Reen. Afgelopen jaar zijn de eerste grote stappen gezet... voor een grotere controle op de landelijke begrotingen door Europa... En al zijn de sceptische geluiden over Europa volop hoorbaar, het lijkt erop dat er dit jaar alleen maar meer Europa komt. Voorstander van verdere Europese integratie is politicoloog Otto Holman. En uh, hij is hier uh, bij ons. Uh, meneer Holman, u bent echt positief over de Europese Unie. Ja, u zegt het nu al voor de derde keer. En, is dat um, zo dan? Straks word ik ingehuurd door Europa, oh, maar dat is een goed betaalde baan. Maar ik, ik, ik zou eigenlijk willen zeggen, ik heb ook een droom, als ik um, zo vrij mag zijn... Ja. mag ik die met u delen, Tuurlijk. dat er minder onzin over Europa wordt uh, uitgesproken in het jaar 2013. Ja. Ja, want, want dat is want, echt het grote probleem. Dat want dat zou eerst, eerst de eerste vraag ook zijn. Als je al die onderzoeken leest, al die enquêtes, hè, erg pessimistisch Nederland, uh, Nederlanders uh, over Europa... Uh, maar begrijpen die het dan niet... Nou, dat is. Uh, uh, ik, ik sluit niet uit dat een deel van de Nederlandse bevolking uh, moeite heeft met het begrijpen van uh, uh, ingewikkelde processen. Dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat zou kunnen. Uh, dat, uh, maar ten tweede, en ik denk dat dat belangrijker is, ook als leermoment voor het jaar 2013. Dat uh, uh, Europa uh, eerlijker, duidelijker en vollediger wordt uitgelegd. Ja. En dat is eh, nogal eens uh, uh, het probleem. Wat is, wat is bijvoorbeeld de grootste onzin die u over Europa hebt gehoord in het afgelopen jaar? Nou ja, het, het, het, het, het, het, het voortdurende uh, argument dat Europa, als we niet oppassen, een superstaat wordt. Uh, dat, alleen al de term superstaat. Uh, als je je afvraagt, wat bedoel je daarmee met een superstaat? Hè? Dat is dan wellicht een hele sterk gecentraliseerde staat. Nou, in het beste van alle gevallen zullen we op termijn uitgroeien naar een politieke unie... wat een losse federatieve structuur heeft. Nou, is dat een superstaat? In mijn beleving is dat geen superstaat. Nou, dat zijn van die, van die bangmakerijtjes uh, uh, die voortdurend uh, om onze oren vliegen. Maar, dat, uh, dat, daar, daar zou is. Goed een einde aan moeten pakken. Maar hoe kan het dat de sceptici, <kwijnt> hè, euh, euh, laten we zeggen de echte critici, want die zijn er ook natuurlijk, euh, sommige politici ook, die hebben helemaal niks met Europa, dat het die wel lukt om in, in twee, drie zinnen te zeggen waarom ze dus juist Europa zo slecht vinden. Terwijl al die voorstanders het zo moeilijk euh, vinden om dat, om dat in een paar zinnen uit te leggen. Ja, het, het, het, is, het is makkelijk om je ergens uh, in, in one-liners tegen af te zetten. Dat is uh, wilders. Overigens denk ik dat het zich in de Nederlandse politiek, maar je ziet het ook buiten uh, Nederland, dat het zich langzamerhand, een beetje aan, dat het langzamerhand aan het verschuiven is. wat we hadden was, uh, eventjes in, in ons vakgebied noemen we dat. Het verschil tussen hard eurosceptisch denken en zacht eurosceptisch denken. Mm -hmm. Het harde wil zeggen dat je tegen Europa bent... en dat je, zoals de SP tijdens uh, het referendum in 2005... een landkaart van Europa tekent zonder Nederland erop. En met het reglement, als we voor, het, uh, voor de grondwet kiezen... dan verdwijnt Nederland ja. van de map. Nou, en wat en, nou, nou, de PvdA ook, ook, ook al langer doet. En, en dat ja, maar het is belangrijk dat, dat zacht is dat je voor Europa bent... voor de Europese integratie, maar dat je het huidige proces, de huidige vorm, niet ziet zitten. Dat je een ander soort Europa wil. En volgens mij, behoudens ons wilders, zie je dat alle politieke krachten... inclusief de SP, langzamerhand opschuiven naar zo'n zacht eurosceptisch... Nou, je ziet het eigenlijk in het huidige kabinet al. Dit, dit kabinet ja, is echt een wereld van verschil met uh, wat hiervoor ja, zat. natuurlijk. Precies, ja. ja. Maar ook hier weer. Samson heeft uh, nog niet zo lang geleden de Joop ten Uil lezing gehouden. En dan heeft hij het over Europa als een platte kar die gier rond door de bocht gaat. En dat we moeten oppassen dat allerlei elementen van die platte kar afvallen. Dat is een beeld van Europa, eh, een crisis... Uh, uh, uh, geladen Europa. En daar moeten we een beetje ja. van af. We moeten meer positief en optimistisch kijken naar dat proces van in Europese ja. integratie. En uitleggen aan de zogenaamde burger waarom dat Europa ja. essentieel van belang is. Er staan Tot... een paar belangrijke verkiezingen aan te komen dit jaar. Italië. Maar misschien het allerbelangrijkste is natuurlijk Duitsland. Duitsland. Uh, na Merkel. Blijft zij in het zadel of niet? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, Er uh, kan in drie kwart jaar erg veel veranderen. Het is het najaar. Uh, maar ik, uh, als je kijkt naar de opiniepeilingen. Uh, meer dan uh, uh, 65% procent van de Duitse bevolking uh, is uitermate tevreden. En ik hoor van mensen dat men zelfs in, uh, in wat linkserige kringen... Uh, erg tevreden is ja. over Merkel. En, en hoe uh, belangrijk is het ook dat zij aan, aan het bewind blijft? Nou, vanuit een Europees perspectief... Kijk, um, crisis, die moeten we niet onderschatten. De economische crisis, de sociale crisis. Hè, dat is misschien nog wel belangrijker. Alleen het doemdenken dat we er niet uit kunnen komen... dat de financiële markten ons in een Wurggreep hebben enzovoort, enzovoort. Dat doen denken, daar moeten we van af. Want uh, als er een politieke wil is in Europa dan zal die crisis worden opgelost. En dan zal er ook een oplossing komen voor meer structurele problemen in Europa. Nou, Die politieke wil is er, en zeker in Duitsland. En, en Werkelijk uit het boegbeeld van. Ja, ja. En, en, We hebben ook gezien in... met Griekenland. Hè, zij zegt niet van weg met Griekenland. Nee, ze dus houdt ze erbij. Exact. En in die zin is het van belang dat zij dus wordt herkozen. Toch nog even naar die andere verkiezingen in Italië. Eind februari. Op welke manier zijn die nog van belang? Want ik, ik begreep dat het zou zomaar kunnen dat Berlusconi weer uh, terugkomt. Nou, God boeide ons. Want als dat gebeurt, dan, uh, dan zijn ja. we van, van God los. Ja. En, uh, en, en van Europa ja, leuke los. Feestjes geeft hij. Ja, ja, hij geeft leuke boemie boemie feestjes. Of was het ook <lacht> weer van boem? Ja. Ja. Nou goed, maar um, um, kunt u nagaan dat ik daar niet echt in gespecialiseerd ben in dat soort speeches? U hebt niet uitgenodigd. Ik ben nee, helaas niet. Maar um, kijk, het, het, het, het, het, is, het is een beetje een rare situatie in Italië. Het is uh, over uh, twee maanden, in februari. Ja. Het is de technocraat Monti die voor het eerst probeert een verkiezing te winnen. Hij gaat ook voor het eerst een verkiezing in. He. Ook gezegd heeft dat hij ja. nu mee gaat doen. Ja, ja hij ja. heeft gezegd dat. Maar hij, hij is naar geestig op zoek naar, naar, naar, naar allianties. Want hij heeft natuurlijk ook niet echt een, echt een achterban, he, een, een politieke uh, organisatie achter zich. Nou, dus dat is één. En dan de technocraat tegenover de populist. Ja. En dan is er nog een kandidaat, uh, pierre Luigi Bersani... Aan de, die centrum links vertegenwoordigt. En de gedachte is dat als die twee, de uh, Bersani en Monti... het op een akkoord kunnen gooien... dat ze dan uh, Berlusconi ja. kunnen... Uh, uh, derailen, uh, we, op een zijspoor kunnen plaatsen. We, we gaan dat allemaal zien, 2013. We, we zitten aan het eind van dit buitenlanduur. Uh, eigenlijk een, een laatste vraag aan jullie allemaal. En, uh, ik hoop dat je daarover nagedacht hebt. Want we zijn benieuwd, welke politiek leider jullie vinden... Uh, ja, wie de meeste verwachtingen wekt het komend jaar? We beginnen even met u, meneer Holman. Waar moeten we het meest van verwachten? Welke politiek leider? Uh, in Nederland? of? Nou, maakt niet uit. God, ja, daar overvalt u mij een beetje. Dat is beetje. politiek leider. Uh, uh, nou ja, goed, ik, ik, ik, ik, ik denk dat uh, uh, de persoon die al genoemd is, Angela Merkel, uh, het, het jaar 2013 nou, ja. uh, voor een belangrijk deel in Europa zal, uh, uh, zal bepalen. Merkel moet noteren voor nu, meneer Abdallah. Ik denk dat het geen politiek leider is, maar het is gewoon het volk. Het volk? Ja. En dan het Syrische volk. Het Syrische volk is dus eigenlijk de leider. En u? Volgens mij. <coughs> Ja. Ja. Ik uh, geloof niet in één persoon als lijden. Ik denk dat dat, uh, ja, dat is best wel. Ja, nou, <laughs> een beetje een vervelende de... vraag ja, eigenlijk. Eigen ontzettende vraag. rotvraag, is ja, ja, ja, ja, ja. Voor het einde van ja, ja. dit ja. vlog. Ja, ik zeg uh, Fris Fris Chini, ja. China, Syrië en ja. Europa. Ze zullen alle drie de headlines zeker halen van 2013. Dank. Ying Chang Otto-Holman en Gawi Abdallah. Dank Graag gedaan. Oud en nieuw op Radio 1. Vanavond vanaf 8 uur... oude wijzen Willeke van Ammelrooy, Jan Terlouw en Xaviera Hollander... naast nieuwe talenten. Rob Wijnberg, Carolien Borgers en Dennis Wiersma. Waarom gaat 2013 hun jaar worden? Muziek komt live van de Good Old Amazing Stroopwafels... en de jonge honden van Orlando. Vanavond van 8 tot 11. Oud en nieuw op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Log in op mijn Dit is Radio 1.